Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat het eerste vers van Psalm 1 zingen we in antwoord op de wet van de Heere God. Psalm 1 vers 1. We luisteren ook vanmorgen met eerbied en met aandacht naar Gods heilige wet en ook naar de hoofdsom daarvan. Voordat de Heere God ons zijn geboden geeft, zegt hij dat hij de God is die zijn volk bevrijd heeft uit Egypte. En tegen ons vanmorgen zegt hij dat hij de God is die ons wil bevrijden uit het diensthuis van de zonde. En dan geeft hij zijn geboden en dan zegt hij, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, naar het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter... nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd... nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel... ...nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze tien geboden samengevat in twee... ...toen Hij gezegd heeft... ...gij zult lief hebben, de Heer uw God... ...met geheel uw hart, met geheel uw ziel... ...met geheel uw verstand, met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is... ...gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.